Het weer, vrijwel onbewolkt bij een stevige noordoostenwind, wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat nog een kleine 30 kilometer file. In de Randstad staan de langste files op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwouden 3 kilometer. De A9 de Amstelveen tussen Rotterpolenplein en Raasdorp 3. De A12 Utrecht-Den Haag voor het Gouwe Aquaduct 6. De A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Den Dolder 3 kilometer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 Bonnie en de tijd is high. Voor Zandvoort en de regio. Het is uh, even na 3 uur. Welkom terug bij Sovet op zaterdag. Wij zijn er nog twee lang op deze koninginnedag deze zonnige de dag En morgen wordt ook weer een mooie dag, hè? Van ja, Iets frisser, maar iets blijft, frisser, blijft, het blijft, het blijft mooi. frisser, twee graadjes minder, maar wel heel lekker. Gewoon. Dus kom en... morgen allemaal massaal naar Zandvoort. Ja, want er is morgen natuurlijk ook nog van alles te doen, maar daar komen we straks op terug. Rond de klok van half vier, want dan bespreken we weer de evenementenagenda. En rond de klok van kwart voor vier hebben we nog de filmagenda van Circus Zandvoort. Uh, wat hebben we verder nog? Uh, ja, nog de nodige activiteiten, want om drie uur vanmiddag, en dat is dus net geweest, is de technische keuring van de zeepkisten begonnen... en dat is, vindt plaats op het Raadhuisplein. Dus mocht u in het dorp zijn... haast u dan naar het Raadhuisplein... want dan kunt u de hele de zeepkisten van dichtbij aanschouwen. Ja, want wij is... zagen er net eentje zo rond drie uur... hier over het Raadhuisplein ja. heen rijden. Dus heeft hij de, de technische keuring niet gehad? <laughs> of, wel. of wel juist. Ja. Je weet het niet, maar om kwart over vier... Is dan, gaat dan de echte zeepkistenrace uh, van start... en wel in de Oranje Straat. Dus uh, genoeg uh, activiteiten vandaag... en wellicht ook in de evenementenagenda... rond de klok van... Half vier. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Of anders gezellig het dorp in te gaan. Gewoon na vijf uur in, natuurlijk. Gewoon even luisteren ja. naar uh, Soft op zaterdag. En daarna meteen het dorp in, natuurlijk, en genieten van de heerlijke muziek daar.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 Dit, Van Lilian. Je hoort hem uh, bij 2011. Ik Zie hem in ieder geval. We gaan over konindag gesproken. Ja? Snel even naar de Altenstraat, want daar is het uh, volgens mij een groot feest uit worden. En anders gaat het zeker zo worden. Aan de telefoon Rob, goeiemiddag Rob. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Hallo, hallo. We daar praten, dat dus ik hoor je bijna niet. Oké, okay, nee, we praten heel duidelijk. Okay. Bij deze. <laughs> Vertel, hoe is het in de Halterstraat op dit moment? Ja, prachtig mooi weer, lekker druk. Het is uh, geweldig. Iedereen is een uh, prima stemming. het gaat helemaal goed. En uh, heb jij ook al uh, live muziek of uh, wat gaat er nog staat er nog te gebeuren? Uh, Na vier uur komen er de acties op optreden. Dus ik zou zeggen, kom lekker naar de auto prachtig mooi weer, 4 klaar. En dan rode weer uiteraard. En ik komt het allemaal goed. Oké, okay, ja, ik heb iets over een uh, surprise act uh, gehoord. Nou, dat kan je inmiddels wel verklappen. Hè? Wie wordt de surprise act bij jullie? Ja, dat is Marjet. Marjet, hé! Hey. Dat hey. de groep Helder. Kijk. Ja, nou, vorig jaar hebben we ook een uh, geweldig optreden van haar gehad, hè, daar uh, aan de halte staat. Dat gaat goed komen. <laughs> Zeker wel. Om vier uur uh, gaat het feest. Uh, daar uh, zeker uh, nog meer lo losbarsten. Ja, ja, ja. ja Oké, okay, en uh, de, de, de, zij komt optreden en daarnaast heb je nog dj's of andere zangers? Ja, de dj die draait het, uh, tussendoor natuurlijk, tussendoor, om lekkere stemming erin te houden. Uh, het gaat helemaal goed komen, van 4 tot 10 uur, 8 volgens mij. Oké. Okay. Uh, live muziek. En iedereen in het oranje? Meestal uh, meeste wel, ja. Oh Oké, okay, ja. Die Duitsers die weten dat natuurlijk niet, maar... <laughs> <laughs> die denken, wat is hier, hier aan de Hey Rob, we wensen je erg veel uh, publiek toe. Komt goed. Hey, en... Zo'n feestje, dat uh, mag wat kosten hè, bij jullie. Want ik uh, had ook nog uh, gelezen dat uh, Lionel Richie uh, komt optreden. Ja, maar ja, was het maar de echte. Dat we... Oh, niet echt. echte. Oh, dan ben ik er mooi ingetrapt. Ja, mooi wel, ja. hè. <laughs> de Nederlandse Lionel Richie. Ja, ja, ja. ja. Uh, Oké, okay. nou we gaan dat uh, vanmiddag allemaal meemaken. Helemaal goed. Dankjewel, veel plezier daar. Ja, jullie ook. Oké, okay. okay. hey. dat was erop van Café 4 uiteraard. Bij 4 en anders vanmiddag groot feest. En op diverse andere plekken aan de Halterstraat ook. En in het centrum van Salvoort. Nou, we gaan zometeen nog gewoon een paar een ondernemers ja. rondje dorp doen. Een rondje dorp doen. Lijkt me een goed plan. Eerst gaan we weer muziek draaien bij Zolvert op zaterdag. En niet zomaar muziek, nee, geweldige muziek. Dit is Boys Town Ken. En Ken Take My Eyes off Of You. We heel goed, Albertjan. Ja. Hebben we mooi gerepeteerd hè, van tevoren. Ja, een mooi diootje. Ja, dat komt helemaal goed.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 Want dit was een plaatje uit 1984, gemaakt door Rockwell. Dan denk je nou Rockwell die ken ik allemaal niet. Nou, die werd een beetje geholpen door Michael Jackson. En vandaar dat Michael Jackson ook bijgedragen heeft aan deze plaat. I'm dat vind ik waarschijnlijk van hé hey, bekende stem tussendoor. Uh, klopt. Maar ja, dat is uh, Michael Jackson weer zelf. Door het uh, nummer, somebody's watching me. Nou de DTM. Ja, uh, zo de kwalificatie hè. Zo, ja, de DTM seizoen is uh, geopend en zojuist uh, heeft daar de kwalificatie uh, plaatsgevonden voor de race van morgen. En dat is uh, zoals traditiegetrouw, is die openingsrace uh, altijd op uh, Hockenheimring in Baden-Württemberg. En de kwalificatie was als volgt, want op de vierde plaats staat uh, Scheider, op de derde plaats staat Schumacher. Heel verrassend, want Schumacher was vorig jaar men of meer altijd in de middenmotor terug te vinden. Op de tweede plaats de Audi van uh, Ekström en op uh, pole position de Mercedes van Bruno Spengler. Ringer van der Zanden. En Ringer van der Zanden, ja, Nederlandse deelnemer ook. En die heeft het, heeft het niet onverdienstelijk gedaan tijdens de kwalificatie, want hij is keurig elfde geworden en uh, dat is dus de openingsrace morgen vanaf 2 uur live te volgen via de ARD televisie en het eerstvolgende stop is op 15 mei en waar zal die zijn? Ja, gaan mee naar Zandvoort goed. aan de zee op het circuitpark Zandvoort is de 15e de tweede race wordt dan verreden maar goed, morgen om 2 uur de openingsrace Hockenheimring baden württemberg dan heb ik nog een berichtje van uh, onze uh, eniga, ja, laten we zeggen een uh, man van de racerij, Jan Lammers want Jan Lammers zal op 11 en 12 juni voor de 22e keer participeren. ...in de 24 uur van Le Mans. En hij gaat daar rijden in het team van ORECA High Tech Hybride. Ja, ja, milieubewiste raceauto. Dat bestaat dus ook al. En hij gaat die race samenrijden met Steve Zakaria Zacharia. De rijdersbemanning vormen. Dus 11 en 12 juni, Jan Lammers weer terug op Le Mans. Oké, okay, tot zover het autosportnieuws bij CFM. En hier is er weer Carly Simon en ja. yourself Zelfijn... You probably think this song is about La bocca di va bene. Si parla il mio Quando sa fa l'amore luna. Papa zat aan de molen, s ochteloos. een cave die hij noemt. Papa op Zit heel vreemd maar waar, maar ik moet bij dit plaatje altijd dik aan het WK voetbal van het afgelopen jaar. Ze hadden hier een festival opgemaakt, Doelpunt voor Oranje. En dat bleef maar gedraaid worden en bleef ook maar hangen in je hoofd. Je we Rino Speak Americano, uiteraard de single van Yolanda Bikoel. Lekkere zonnige muziek zo op dag 2011 bij CFM. Het is half vier, hoog tijd voor de evenementagenda. FM. ...voor Zandvoort en de regio. En daarvoor hebben we ingehuurd Albert Jouw ...die dat altijd zo mooi op een rijtje zit. Ja en, ja, en zeker ja. met dit zonnige weer op ja, dag. Hè? Wat willen we nog meer... Nou, zoals ik u al vertelde, dus is momenteel op het Raadhuisplein de technische keuring bezig van de zeepkisten. Want die zeepkisten die gaan om kwart over vier uh, gaan ze de Oranjestraat naar beneden. En uh, ik heb al een paar van deze uh, ja, zeepkisten mogen aanschouwen. En ze zien er geweldig uit. Er is ongelooflijk veel tijd en energie in gestopt En ook in het uh, opstellen van, de, van de, ja, de schans, om het zo maar te zeggen, ze zijn er ook weer een heleboel vrijwilligers bezig. Dus ik zou zeggen, gaat u, uh, ja, gaat u er even heen. En ga kijken naar die prachtige zeepkisten. Uh, de zeepkisten, ja, qua had ik gezegd. Morgen, en dan heb ik het alweer over 1 mei, is alweer het laatste jazzconcert in de krocht. Want morgen, ja, het laatste jazzconcert van het seizoen van de Stichting Jazz in Zandvoort. Het is de eer aan zangeres Margriet Sjoerdsma om dit prachtige seizoen dat wel vele hoogtepunten heeft gekend in stijl af te sluiten. Ondertussen is de uh, ontzettend actieve stichting Jazz in Zandvoort druk bezig om artiesten voor het komende zoen vast te leggen. Het laatste concert van de reeks in Jazz in Zandvoort uh, vindt dus morgen om 1 mei plaats. En de aanvang is rond half drie en de entree bedraagt 15 euro en studenten betalen slechts 8 euro. Dat wat betreft Jazz in Zandvoort. En in het muziekpaviljoen, ja ja, onder andere Sergeant Wilson's Army Show en de Kelly's Heroes. Dat begint om half twaalf en dat doet tot vier uur... Het muziekpaviljoen Sergeant Wilson Army Show. Dat is natuurlijk van die heerlijke, ouwetse, lekkere muziek uit de Tweede Wereldoorlog. geweldig echt ook hoor. Daar. Ja. En uh, Kelly's Heroes komen ook langs, want die zullen een aantal uh, uh, legerauto's daar uh, tentoon uh, zetten. Helemaal leuk. Dus dat is het muziekpaviljoen. Dan gaan we door naar 4 mei Poppenkast. Twee wederlijke programma van de Zandvoort Museum. En dat is, begint om half twee en om half vier. En dan hebben we natuurlijk 4 uh, en 5 mei. En voor dat programma voor 4 en 5 mei. verwijs ik u even naar de brochure. die we allemaal in onze uh, bus hebben gekregen. van Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Daar staan uitvoerig in beschreven. wat de activiteiten zijn op 4 en 5 mei. En dat kan u ook nog terugvinden in de Zandvoortse Courant. Nou, dat was het even. Oké, okay, genoeg Goed te doen, doen. dus ja. uh, hier in uh, Zandvoort. Geniet ervan. En geniet natuurlijk ook vandaag van deze Kaminerdag met. Oh, zo mooi en prachtig weer. We gaan straks naar vijf ook even kijken hè Albert ja? Ja eerst werkbespreking, hè eens even kijken wat het allemaal voor live muziek uh, en wat gebeurt is, is. Juist... daar aan de hoofdstraat Het leven is een feest. Zo is het maar net Ja, zo op de Zalflucht Radio. Moord ik meteen denk ik aan het weerbericht. Wat we om half drie met Lex van de horen. Die zegt zomaar zomer. Nou, dat wordt een lekkere zomer, deze zomer. Alleen in augustus zo nu en dan een hevige regenbui, maar goed, als er dan toch een lekker zonnetje bij is en zo, dan maakt het ons ook allemaal niks uit. Helemaal niks. Het weerbericht is uh, natuurlijk uh, te volgen. Continu op www.meteo-pagina.nl. Ja, en ik heb nog even twee korte berichtjes. Uh, uiteraard morgen, dus had ik al verteld, jazz in de krocht, morgenmiddag. En volgende week, of aanstaande vrijdag, en dan heb ik het alweer over 6 mei, bent u van harte welkom in Café Oomstee, want daar begint om 9 uur niemand minder dan Saskia Laro, voor Intimi een hele bekende. Uh, bijgestaan door Warren Bird op piano en zang, met Maarten Bakker op basgitaar en Menno Veenendaal op drums. Vrijdag, 6 mei, Café Oomstee, Saskia Laro, en mijn advies, ga er op tijd heen, want het is en blijft een kleine gezellige kroeg. Maar Saskia Laro is zeker de moeite waard om er naartoe te gaan. Een enorm populaire en, mensen. Absoluut. En dan nog even het volgende Circus Rigolo. Dat weten we allemaal. Her en der hangen de biljetten alweer uh, voor de ramen. Op parkeerterrein de Zuid. Een prominente avond op dinsdagavond 10 mei. En dat begint om 8 uur. En voor de rest nog vele circusvoorstellingen. Inlichtingen en reserveren kan op 06 462 10339. 06 462 10339. Circus Rigolo. En die prominente avond. Ik heb al een paar prominenten uh, gesproken die daar uh, achter de présence gaan geven. Dat is zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. Oké, okay, doet me meteen weer even denken aan de plaat die wij gisteravond in gedachten hadden om te draaien in dit programma van vandaag. De clown. Hij was maar een clown, oh, ik weet je wel? Ja, dat hadden we eigenlijk klaar moeten staan. Maar uh, dat hebben we niet wel een hele andere goede plaats. Hier is Chris Ria in On The Beach.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 Schellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. En die Welt hinter mir wird langzaam klein. Doch die Welt vor mir is für mich gemacht. Ik weet, sie wachtet en ik hol sie ab. Ik heb den Tag auf meiner Seite, ik heb ruimte.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 Samse, die orangen Blätter fallen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei. Geboren, hier werd ich begraben, Hab taube Ohren, weißen Bart en zit im Garten. Meine Enkel spielen Cricket auf Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Pieter Vos met House am Zee. De hij komt eraan, bij ZFM. Ja luisteraars, we hebben het over het bioscoopprogramma van de Cinema Circus Zandvoort en hebben het over Spelweek 18. Dat is 28 april tot en met 4 mei 2011. Allereerst Rio, Nederlands gesproken. Een animatiefilm van de makers van Ice Age. Waarin een papegaai vanuit zijn kooitje in Amerika een avontuurlijke reis maakt naar het zonnige Rio de Janeiro. Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en woensdag om half 2 en 4 uur.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 Zondag, maandag, dinsdag en woensdag om half tien. Dan filmclub Simon van Collen. True Grit, 16 jaar. Een meisje van veertien gaat samen met een US Marshal op zoek naar de moordenaar van haar vader. In gevaarlijk gebied. En dat is altijd op woensdag om half acht. Meer informatie kunt u terugvinden op www.circassandvoort.nl Ga gewoon even een filmpje pakken. Jij dacht dat je er vanaf kwam hè? Nee. Maar ik ga even je voor, je, voor je zingen nou. Je... Oh, lang zal die ja. leven, lang zal die leven ja, want mijn collega Albert Joff Vos, hij is vandaag jarig. Jazeker, jazeker. Hoe haal ben je nou geworden? 53, schoon aan haar. 53 ja van harte gefeliciteerd man. Dank je Rob. Oké. Okay. Uh, we gaan er straks even gezellig even over uh, een biertje op drinken. En Ik heb een plaatje voor je uitgezocht. Je oh. mag wel raden welke het is. Wat, ik welk ben... zal het zijn? Erg benieuwd. Ja, daar komt ie aan. Steve Wonder een Happy Birthday. Oh, jee. En, komt ie aan. Ja, ja. Je denkt van, we gaan het er niet over hebben. Aan het begin nee. heb ik helemaal niet over gehad. Nee. nee. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Hier is Steve Wonder, speciaal voor. Thank you, no, doesn't make much sense. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Heb je, Dankjewel. Heb je altijd zo'n groot feest op je verjaardag? Altijd, al 53 jaar lang. Oké, okay, ze dus hangen ook altijd de vlag voor je uitsnijden. Elk jaar weer. En elk jaar ben ik weer vrij. Dat heb je goed uitgekozen. We gaan op naar derde laatste uur van Soft op zaterdag op deze Koninginddag 2011. En dat doen we met Rijn de Vries. Hier Een dus. verzoekje hè. Petsie, graag tot zometeen. Blak bij de haven staan heel oude huizen somber en donker. Good. Van een meisje iets weten, toch gaat mijn liefde voor haar nooit voorbij.